Het gaat weer bovenaan in de Eredivisie Voetbal. De Eindhovenaren wonnen uit met 4-2 van Willem II. De andere uitslagen Roda Vitesse 4-1 en Groningen-Herenveen 1-0. En Heracles NEC is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht koelt tot op de meeste plaatsen af tot het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag eerst droog met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen. En het wordt 11 graden. Dit was het.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 something wrong now i long for yesterday yesterday love was such an easy game to play now i need a place to hide Goedenavond, luisteraars. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering van Golden CFM. En vanavond gaan we het hebben over uh, allemaal hits uit 1966. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet uit. Toch, Mike? Nee, dat maakt inderdaad niet uit als de muziek wel lekker is. Ook. Ja, dat bedoelde ik. Daar gaat het ook eigenlijk om. We begonnen in ieder geval met de nummer van ILO, uh, Electric Light Orchestra. En dat is alleen maar omdat uh, Mike Edwards uh, een week of drie geleden op een hele rare manier om het leven is gekomen. Hij reed over een van Engeland's, uh, ja ik zeggen, landwegen en daar was een uh, aan de uh, rechter, nee linkerkant was er een, een vrij steile helling en daar kwam opeens en dat heeft hij niet gezien een hele zware hooibaal naar beneden, 300 kilo maar liefst en die kwam bovenop zijn auto terecht en hij heeft het niet overleefd. Mike Edwards is dus niet meer bij ons. En daarom begonnen wij met een nummer van ILO. En dat was Rollover Beethoven. En een tribute tot, uh, uh, voor uh, Mike Edwards. Daarna uh, een nummer van de Beatles. Ook uit 1966. Uh, Yesterday. We gaan door met uh, Chubby Checker. De man die uh, getrouwd is uh, met uh, een van uh, ne Nederlands uh, schoonsten. Zo mag ik het wel noemen. En uh, hij is bekend geworden over zijn rock'n'roll nummers. We gaan uh, voor u draaien. Baby, baby, balabala. Bala. Look at that! My baby, baby, balabala. Bala. En uh, een pseudoniem voor uh, Philip Daryl Core, Geboren uh, op 12 september 1946. En dat is een Britse zanger. En hij is vooral bekend om het uh, hele bekende nummer. Uh, Oftewel een hit, Dear Mrs. Appleby. Uit 1966. We gaan door met. Uh, moet ik even kijken. De Fortunes. Ja, de Fortunes. Een hele bekende groep. Uit ook weer de jaren 60-70. En vanavond hebben we het uiteraard bij Golden CFM over de jaren, nee, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een bitse popgroep bro uit de jaren 76. En hun grootste hits zijn eigenlijk You've Got Your Troubles and Here It Comes Again, Rainy Day Feeling Again. Maar wij draaien voor u dat laatste nummer.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 Uit 1966 een grote hit, Los Bravos, Black is Black. Ook uit 1966 een uh, ja, niet bij het grote publiek, publiek bekende hit van Bob Dylan, Rainy Day Women. Maar we gaan het toch voor u draaien. And they'll stone you when you're there all alone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 Motion nummers van Simon Garfunkel, Homeward Bound. En daarvoor uh, luisterde u naar uh, Bob Dylan. Heb ik dat goed? Ja, Bob Dylan, Rainy Day Women. En uh, Robert uh, uh, ja, Ellen Zimmerman heet hij eigenlijk. Hij heeft wel zo gehoord, jongens. Ik denk het niet. Maar Bob Dylan wel, waarschijnlijk wel. Dat wel, ja. Ja, ja ik zie wel. Heet die, ja, ja. Goed, maar hij is dus officieel Robert Ellen Zimmerman. En uh, op zijn Hebreeuws is dat Zabtai Zibel Ben Avraham. Nee, Avram. So, Goed. Mondvol? Waarvan akte En uh, Simon Gaaf, natuurlijk uh, Homeward Bound. We gaan door met uh, die Alan Price sets. Een, uh, een uh, Engelse muzikant, een componist en acteur. Uh, Alan Price heb ik het dan over. Die uh, autodidact is en uh, voornamelijk een pianist was. En uh, die uh, met onder andere in The Animal speelde. Hij heeft later zijn eigen uh, band opgericht. En wij draaien voor u Highly High Low. On every tree there sits a bird. Singing a song of love. The song of love. Is this is so- Van uh, 13 oktober 1940. Geboren in Londen en die is beter bekend geworden als Chris Farlow. En dat is een Britse pop en RB. Laat ik zo zeggen, de vroege RB, de echte RB-zanger. Want RB tegenwoordig, dat is geen RB meer. Pfft. Daar zit jij te dat lachen valt he, maar dat ik. valt wel mee. Nee, is geen RB meer. Niet meer. Rhythm and blues was. van de Staten namelijk voor. Dat bestaat niet meer. Hij is begonnen met uh, een skifflebandje, de John Henry Skiffle Group, in 1957. En hij werd later vooral bekend door covers van de Rolling Stones-nummers. En uh, een van die nummers is zijn enige nummer-hit, uh, een nummer 1 hit geworden in 1966. 66. En dat draaiden we zojuist, out of time, ook een oorspronkelijke Rolling Stones-nummer. We gaan naar Bob Dylan. Nee, Donovan natuurlijk, moet ik zeggen. Donovan Phillips Leach. Een schot die uh, in 1946, 10 mei, geboren is. En die hele mooie, ja, uh, zal ik het zeggen, zachte nummers geschreven heeft. Met name in de jaren 60. En hij uh, was het Britse antwoord op Bob Dylan, die we zojuist gedraaid hebben. Van hem uh, draaien wij voor u uh, Sunshine Superman, een hit uit weer 1966. Through my uh, window today Could have tripped out DC But I've uh, changed my way It'll take time, I know Dit is echt ongelooflijk. Ik zit hier een paar jongens hier in de studio. En die hebben nog nooit van uh, Janneke Kanteman gehoord. Nou, ik eigenlijk ook niet. Maar het was artiestennaam artiestenaam. Uh, Karin Kent. Geboren 11 november 1943. En zij had in, uh, in 1966 uh, op het Knokken Songfestival... een van de betere songfestivals toen de tijd in Europa... Een, een, een hit en die heette Dansje in Nederland met mij. Die hebben we zojuist gedraaid voor u. En uh, Dat werd de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van de Veronica top 40. Ja, ja dat wil ik zeggen, dat Mike. Dat is wel Nederlands trots, ja. <laughs> Echt wel. Ja. Of je het leuk vindt of niet. Maar het is, het is gewoon een hit geweest in die tijd. En, en die hebben we zojuist voor u gedraaid. We gaan door met de Rolling Stones. Nou, die hoeven eigenlijk helemaal geen uh, introductie. Maar we draaien voor u uh, even kijken. Have you seen your mother baby standing in the shadow? Lekkere muziek. De jongens staan helemaal mee te swingen hier. Nee, niet echt natuurlijk. Maar dit was uh, trio heel uniek. Met uh, een van hun hits uit 1966. En die heette Ella, Ella, Ella. Nou, daar heb ik dus uh, behoorlijke uh, gedachten bij. Dat gaat verder helemaal niet... Uh... Ja, ja, goed... Uh... Dat was goed. Dat, dat begrijp ik heel goed. Dat was ja. goed, Mike. Oké. Okay. Uh, dit was in feite het uh, nieuwe programma. De live vanuit de studio aan het uh, Gazhuisplein. Uh, Mike, dank je wel in ieder geval voor je medewerking. Ja, want ik had van. het zelf niet uh, gered. Absoluut niet. Uh, ik, ik, ik kan babbelen. En daar houdt het ook echt helemaal mee op. Uh, die knoppen, dat. Uh, ja. Ach, joh, daar staan wij jou voorbij, op. Daar zijn wij voor. Ja, dat begrijp ik. Want hierna ga je doen. Uh, nummer 16 had je er Nee laat. Nee, daar heb ik het niet over. Maar hierna na dit uur ga je oh, doen. Na dit uur ga ik aan mijn eigen programma beginnen. Juist, dat, dus dat wil ik even horen. Ja, ja. sorry. sorry ja. Nee, dat. Ik denk, <laughs> nee, dat blijf even ja. in uh, contrast. Goed, we gaan in ieder geval door met uh, een, een Nederlandstalig nummer. Ook een hit uit 66. En ik weet dat een heleboel mensen dat kennen. Of ze het waarderen is een tweede. Het is een nummer van de groep die heette Het. En uh, het nummer is Ik heb geen zin om op te staan... En misschien daarna nog wel iets uh, van uh, Roy Orbison. Een stukje van Lana. Graag tot de volgende keer over twee weken. Zijn we weer live vanuit de studio en het Gasusplein. Dit was de Golden GFM. Dank u wel voor uw aandacht. Het is weer. Jij maar... I've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 Het kabinet van premier Netanyahu kwam in een speciale zitting bijeen in de Ganya Alef in het noorden van Israël. Deze kibboets werd op 29 oktober 1910 opgericht en wordt de moeder aller kibboetsen genoemd. In Israël zijn meer dan 250 van dit soort dorpen gesticht op, gebaseerd op socialistische grondslag, zoals het collectieve beheer van grond. Volgens premier Netanyahu is de geschiedenis van de kiboets nou verbonden met de geschiedenis van de staat Israël. Er zijn nog steeds kibboetsen, maar ze functioneren nu veel meer als gewone bedrijven. En ook de kinderen slapen niet meer gescheiden van hun ouders, zoals in het begin. In Dreumel in Gelderland is een grote kippenschuur door brand verwoest. Alle 45.000 kippen in de schuur zijn verbrand. Het vuur ontstond iets voor vijven door nog onbekende oorzaak. Iets na zes uur werd het zijn brandmeester gegeven. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. De 33 Chileense mijnwerkers wonen vandaag een kerkdienst bij... naast de ingang van de mijn om hun redding te vieren. Het is voor het eerst dat ze daar terug zijn sinds hun bevrijding. Woensdag werden ze gered nadat ze ruim twee maanden onder de grond hadden vastgezeten na een mijnexplosie. Judoka Henk Grol heeft bij de Grand Prix wedstrijden in Rotterdam goud gewonnen. In de finale van de klasse tot 100 kilo versloeg hij zijn tegenstander uit Letland. Het is voor Grol de eerste internationale zegen na zijn Europese titel in 2008 en de bronzen medaille op de Olympische Spelen.